7 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. De NAVO gaat Patriot-raketten sturen naar Turkije... als bescherming tegen aanvallen van Syrië. Turkije heeft erom gevraagd en Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten... gaan kijken hoe dat geregeld moet worden. De drie landen zijn de enige NAVO-lidstaten die Patriot-raketten hebben. De afzonderlijke landen moeten nog akkoord gaan met de inzet van de Patriots. Het zal zeker nog een paar weken duren voordat Turkije over de raketten kan beschikken. De KNVB heeft de amateurclubs opgeroepen om dit weekend de deuren te openen. Alle wedstrijden zijn afgelast, maar dan kunnen de leden en andere betrokkenen met elkaar bespreken wat er moet worden gedaan om excessen in de toekomst te voorkomen. De afgelasting van al het amateurvoetbal treft dit weekend zeker 800.000 voetballers. Gisteren overleed een grensrechter na een mishandeling door spelers. De KNVB heeft ook besloten dat de scheids- en grensrechters en de elftallen in het betaald voetbal rouwbanden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 Het weer vanavond en vannacht. Kans op een winterse bui en het koelt af tot iets onder het vriespunt. Morgen veel bewolking en winterse buien en het wordt tussen 2 en 5 graden. In de avond vooral in de noordoostelijke helft van het land sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Ah, bij Verkeersinformatie. De meeste files van de avondspits zijn weg. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Rosmalen. Twee kilometer file daar. Twee rijstroken zijn dicht op de parallelbaan. En op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar staat op de hoofdrijbaan een auto stil bij de Van Brienenoordbrug. Staat file vanaf Hendrik de Ambacht. Vijf kilometer. De linker rijstrook is dicht.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 Onze gasten is een journalistieke Rolling Stone... begonnen bij HP De Tijd, overgestapt naar de pers... toen naar de jongens van Pauwnet, even een weekje RTL Boulevard... en nu naar Wat Vindt Nederland, de kijkcijfermachine van Jack Spijkerman... en dat kan ook weer een tussenlanding zijn... want haar eerste liefde is en blijft schrijven, schrijven... En schrijven. Hier is jo van den Bergen. Uw presentator is Jenny Brouwer. Als ik zeg po News, dan zegt jo van den Bergen. leuk." Keileuk. leuk. En waarom ben je dan nou gestopt na twee jaar? Uh, nou, het was keileuk. Ik kom in de Brabant, dus ik zeg soms keileuk. Uh, het, was, het, was, het was echt een geweldige tijd om, om um, sowieso een nieuwe omroep op te starten. Ja, die kans krijg je niet zo vaak. Ik heb ook uh, aan de wieg van de nieuwe krant gestaan. Ik hou van de, nieuwe, pers. Van de pers. Pionieren Pionieren, ervan. ik hou daar wel heel erg van. Um, en dat vond ik heel spannend. Het was voor mij ook uh, eigenlijk ja, een van mijn eerste televisieervaringen. Ik had daarvoor een uh, programma van de NTR ook gedaan. TV met Joost Karhoff, dat was de enige eigenlijk dus het was voor Triana, mij Triana heet je wel. ook erg leuk was ik de sidekick was ik de sidekick met Rutger Kastrikum mijn latere collega <laughs> bij bij Pound ja het was het was gewoon een hele hele spannende roerige tijd uh, hard werken veel leren uh, veel zien. Je ging heel Nederland door, soms van Groningen naar Maastricht. Uh, ik keek dus is regelmatig en ik associeer jou eigenlijk alleen maar met hele grote, dikke jassen. En dat ik bond, dacht, oh, ja. dus moet het kind het koud hebben? Ja, de hele het is koud en guur. Ja, nee, je moest soms, ja, inderdaad, bij de ministerraad stond je dan om acht uur s ochtends in de winter. Was het zo koud. En dat, dat, dat, maar goed, het had ook wel weer lekker afzien, daar hou ik ook wel een beetje mm -hmm. van. Dus, en het is, ook, het is ook leuk, je gaat, ja, het is echt, een straatwerk. echt het straatwerk. Uh, ja, de, de, de straten in uh, de, de lanen op, uh, nee, of net aan om. De bossen in De, de bossen in. Um, ja, weinig bos, echt met je, met je poten in de modder. Ja, dat ja, ja, ja. Een hele leuke manier om tv te leren maken. En, en altijd ook wel een stralende glimlach, hè? Ja, meestal wel, ja. Ja, ja, ja. Soms, ja, soms moest ik wel eens rennen voor, voor mensen. Maar uh, nee, ja, het was vaak ook gewoon heel erg leuk. Ja. ja want ja. de, de ergste types kon je tegenover je ja. hebben en dan had je toch nog altijd die straal. <lacht> ik dacht, ja. ja natuurlijk willen ze wel met te praten. <lacht> ja, ik geloof daar altijd heel erg in de energie die je zelf overbrengt krijg je meestal ook wel een beetje terug. Dus uh, ja, als je overal met een grote glimlach instapt... dan zijn de moederen vaak wat, uh, wat gezelliger ja, tijdens dus. een gesprek. En ja. sinds wanneer ben je daar heel erg van bewust? Ben je daar bewuster van geworden sinds je jezelf op het scherm terugzag? Of was dat daarvoor al wel? Nou, ik had het daarvoor ook wel. Want ik heb, ik heb natuurlijk voor, voor de pers en voor haar bij de tijd... ook veel mensen geïnterviewd. Alleen is het natuurlijk is heel anders... Dan wanneer er een camera op je neus ja. staat, mensen reageren anders. Um, dus dat, dat is natuurlijk een andere, andere energie. Maar ik toen ook, ja, ik geloof, je moet de mensen tegemoet treden in eerste instantie uh, uh, op vrolijke en aardige wijze. Um. Ja, tenzij, tenzij er natuurlijk iets anders aan de hand is. Maar dat, dat brengt toch meestal de beste reacties... en de, en de leukste gesprekken uh, naar boven. Ja. Um, uh, over journalistiek bloed gesproken. Oud-hoofdredacteur van de Telegraaf Johan Olde-Kalter was jouw oom. Ja. Hij is een paar jaar geleden overleden. Hij was ja. niet eens zo oud, hè? D 63. 63 of zo. Ja. Uh, heb je van hem de liefde voor de journalistiek meegekregen? Zeker, ja, absoluut. Nou, hij, hij was uh, het is echt een, een journalist in hart en nieren, was hij... Al eh, in, vroeger, in de, zijn familie komt uit Oldenzaal. Had hij zijn eigen krantjes. En als er een brandje was, ging hij op zijn stepje er naartoe. En dan eh, op, zijn op zijn stepje. En dan ja, maakte hij uh, verhaaltjes voor de hele buurt. Dus hij is echt van, van jongens af aan echt een nieuwsbeest. Uh, ook een zeer gerespecteerde journalist, vond ik ook altijd erg bijzonder. Hij uh, ja, was hoofdredacteur van Telegraaf, heeft een mooie carrière gemaakt bij Telegraaf. De broer van je moeder. De dus. broer van mijn moeder. Uh, Telegraaf werd en wordt natuurlijk nog steeds altijd een beetje ja, door, de, door de elite... een beetje met uh, opgetrokken wenkbrauwen naar gekeken. Maar wat ik heel bijzonder zei ze vond, terwijl ze haar wenkbrauwen optrokken? Zei opdrok. ik terwijl mijn wenkbrauwen hoor. <laughs> maar wat ik heel erg bijzonder vond aan, uh, aan Johan... dat hij uh, bijvoorbeeld heel goed bevriend was met Pieter Broertjes... de hoofdrecteur van de Volkskrant, mm -hmm. een heel onwaarschijnlijke vriendschap... Voor veel mensen. Um, dat vond ik heel. Ik vond hem. Waarin ja, nou, soort... vonden ze elkaar? Nou ja, in die, in die liefde voor journalistiek. Mm. En dat vond ik juist. Uh, er wordt natuurlijk altijd heel erg in de journalistiek gekeken naar links, rechts. Uh, nou ja, uh, een beetje. Waar jij uh, alles van weet. Waar ik alles van weet. Medewerker van de uh, po ja, toch? Ja, ja, absoluut. En uh, ik vond het heel mooi dat zij daar overheen keken. Mm. Um, sowieso was wel. Ja, ja Johan bij de telegraaf ook wel iemand die meer van, van het midden was. Maar ja, ik heb daar. Ik ben er zeer trots op. Um, uh, ja, en, maar maar heeft hij je ook op dat pad gebracht? Ja, op het pad. Kijk, het ziet natuurlijk het zit wel een beetje. Uh, nou, het, eigenlijk, de rest van onze familie is, is een beetje een artsen- en uh, uh, juristenfamilie. Dus hij een is een goede familie. Een goede kat. Een goede kat. Ja. Uh, en uh, ja, of hij mij op het pad... Nee, hij heeft me niet op het pad ge gebracht. Maar ik denk dat wel dat er iets in dat bloed uh, uh, zit... wat er hmm. bij mij ook in is gekomen. Maar ging jij net zover als hij op je stepje? Op mijn stepje. Ja. Nou, ik gaf wel boekjes uit toen ik klein was aan mijn ouders. Uh, die moesten dat dan verplicht lezen. Dus ik, ik had wel dezelfde soort uh, uitgeversdrang. Maar dat, was meer, dat waren meer romannetjes, mini-romannetjes. Dus uh, dat, dat hele nieuwsig is bij mij pas later gekomen... Dan, dan, dan bij hem in zijn jeugd. Maar ja, het is natuurlijk heerlijk om zo'n voorbeeld... Te hebben ja. waar je mee kan, je er veel ja, we spraken over. veel over. Hij wilde ook altijd dat ik bij de Telegraaf kon ja. werken. En daar, heb je dat dan nooit over? Nee, nee, nee, want het is uh, uh, met alle respect voor die krant, het is de grootste krant van Nederland uh, uh, nog steeds, uh, doet ze maar eens na. Uh, maar het is dus niet mijn krant. En, uh, en nou, waarom dan niet? Nou ja, ik, ik, ik ook omdat ik het ik vond, het ook dacht ik ja, dan zit zit met mijn oom is dan hoofdredacteur en dan kom ik daar binnen en nee, maar. Ik, dan... Waarom is het niet jouw krant, jo, Janneke? Uh, nou, een beetje streng. <laughs> um, nou ja, ik, ik, kijk, ik heb wat ik net zeg, ik heb respect voor de manier waarop zij nieuws brengen een hele grote groep mensen. Ik was op dat moment geïnteresseerd in een, in een ander soort manier van verhaal schrijven. Daarom, ik vond ik werkte toen bij HP Tijd en ik vond het heerlijk dat ik daar lange uh, stukken kon schrijven, mooi kon schrijven. Um, ja, nu ik was... doe je het alles aan om te voorkomen wat je net zei: <lacht> ja. links en rechts denken. Ja. Dat nee. is, je wilde niet geassocieerd worden met de um, telegraaf. Ja, nou ja, nou, nee, ik word er altijd mee geassocieerd. Want... Hij was mijn oom en dat weet niet iedereen. dat weet ik nu toevallig. Maar nee, nou ja, goed, ik zeg de Telegraaf was niet mijn krant, maar ik heb veel respect voor de Telegraaf. Als ik het heb over hoog opgetrokken wenkbrauwen wordt altijd met heel veel dédain over de krant gesproken. Hoe zie jij het zelf dan? Ik vind het ik heb ik vind het een geweldig ik heb niet zozeer over Telegraaf nu. Dan heb ik het echt over Telegraaf waar waar jouw van was. Ja, dat is gewoon dat is gewoon een geweldig succes. Ik vind nieuws is niet van de elite of van de bovenlaag van de samenleving. Nieuws is van iedereen. En als nieuws op een manier wordt gebracht. die uh, soms wat gezelliger is, of wat jeuger is. of wat hè, met een jutje overgrote. dan uh, wordt dat door een uh, bepaalde groep mensen ja, uh, stom of fout of uh, banaal gevonden. En dat, dat vind ik dan weer heel banaal. Maar heb je hem dan wel eens moeten verdedigen? Of de telegraaf natuurlijk? Tuurlijk, moet altijd. Verdedigen? Ik moet de telegraaf altijd verdedigen. Ja. Tegenover wie? Tegenover iedereen. Tegenover iedereen, ik bedoel kijk ook mijn vrienden, dat zijn dan hoogopgeladen mensen. En hoog opgeladen mensen die horen niet van de telegraaf te houden. En um, ja, dus ik heb dat. Ik moest je studeerde massa-communicatie, ontwikkelingsstudies. Ja. Um, Internationale ontwikkeling. Internationale International ja, nieuws-informatie ben ik op afgestudeerd. Um, en dan zit je natuurlijk ook helemaal in die kringen. Ja. Ja, maar het is, het is niet alleen die kring... maar gewoon al, ja, al mijn vrienden... Uh, uh, in het studentenleven... Uh, ja... En ja. jij vindt het te makkelijk dat het te makkelijk met die krant dan wordt omgaan. En dat het te makkelijk wordt weggezet. Nee, maar waarom, kijk, dan zeggen ze, ja, die, die, die, die, gaat het over het katje van, de, van de dit? Of uh, Koningshuis? Of er gaat veel hierover? Of te veel dat? Dan denk jij ja, prima, jij hoeft het niet te lezen. Maar een, een gigantisch deel van Nederland beleeft daar één, één, heel veel plezier aan. En twee, krijgt daar dus gewoon wel het nieuws door mee. En steeds meer de mensen lezen de krant en volgen het nieuws. Dus ik vind dat zij de Telegraaf een hele belangrijke functie vervult in een nieuwsvoorziening. Ja, en heel alleen heel het feit dat jij dan zo heel nadrukkelijk zegt van ik zou er alleen het is niet mijn krant nee. en ik vraag dan waarom niet dan wordt het toch ingewikkeld uh, nee maar ik begrijp dan ook niet dat ik dat dus niet mag zeggen en dan ook niet uh, en dan tegelijkertijd mag zeggen dat het niet mijn krant is dat is kijk je moet altijd mensen willen altijd je in hokjes plaatsen nee nee dat maar dat nee en nee, ik zeg niet dat jij dat nee. wil maar um, uh, ik kan dat vinden van de Telegraaf. Ik kijk gewoon op een hele andere manier naar, uh, naar nieuwsbrengen. Dat, ik heb dat, dat was ook onderdeel van mijn studie. Ik ben er altijd erg in geïnteresseerd in hoe je nieuws kunt brengen. Of dat is bij een, een jongvolwassen groep... of bij een, uh, een, een lager uh, opgeleide of midden. Ik bedoel niet dat alle Telegraaflezers laag opgeleid zijn. Absoluut niet. Integendeel, toch? Integendeel. Maar um, dat vind ik heel interessant. En um, Ik vind dat... dat een beetje ontbreekt. Het is wat meer aan het groeien... maar een beetje ontbreekt bij uh, overige kant in Nederland. En bij ook heel veel nieuwszenders. Uh, Ik denk, ja, je kunt allemaal doorgaan zoals je doorgaat... maar dan bestaan jullie over tien jaar niet meer. Mm -hmm. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom je voor Ponius hebt gekozen. Ja, gepozen. nee, zeker. Dat, dat, ja, absoluut. Ja, Goed, daarover allemaal uh, later meer. Ik meld even aan de luisteraars dat ze kunnen reageren... opmerkingen plaatsen en reacties. Uh, meld u bij het gastenboek van radiokunstof.nl of Twitter via hashtag radiokunststof. Jo Janneke van den Berg, voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Uh, daar was jij opeens. Althans op het uh, scherm. Want je had al vaker van je laten horen via HP De Tijd. Dan ben je ooit als stagiaire uh, ja, begonnen. Ja, dan ben ik als stagiaire begonnen. En, ja. uh, toen jarenlang bij de pers. Columnist. Ja. Uh, je gaf die krant echt een gezicht. Een mede het gezicht. Ja. En toen was jij opeens uh, het vrouwelijke equivale, eh, equivale, <lacht> <Valend>. equivalent. <lacht> van Rutger uh, Kastuken. van Kastuken Bij Po -News. Ja. Want als ik zeg Po -News, Denk ik toch. Eigenlijk nog altijd steeds aan Rutger van Kastricum. Ja, ja, Rutger Kastrikum. Uh, dat, dat, dat is ook niet zo raar. Want ik denk dat programma hangt ook uh, wel echt aan hem. Hoe komt dat dan eigenlijk? Nou ja, kijk, hij, is natuurlijk de, hij was natuurlijk de jongen van geen stijl. Hè? Iedereen heeft hem leren kennen. Waar het uit voortgekomen uh, de, is. Waar het, waar het uit voortgekomen is. Uh, bij nou, nou, het Elle Vogelaar uh, filmpje. Daar is hij eigenlijk echt bekend mee geworden. En... Uh -huh. um, dat was, dat, die lijn heeft hij natuurlijk doorgezet bij het pauwnieuws. En hij uh, is heel goed in wat hij doet. Weinig mensen kunnen hem dat na, doen, Moet je ook niet na willen doen, dat, dat lukt niet. Um, maar hij is gewoon... Ik zie hem altijd een beetje als het geraamte van het programma. Uh, en dat, dat, dat, dat, dat blijft hij ook, dat is hij nu nog steeds. Um, uh, Waarom stapt hij erin? In de tijd. In Je de had de tijd. dus de HP de Tijd gedaan. Ja, bij de pers. pers. Nou, ik, ik had. En dan roept de uh, podium. Ja, Dominik Weesy, die had ik leren kennen. Om ik heb hem een keer een groot interview met hem gemaakt voor HP de tijd. En toen hij geen stijl uh, uh, net was begonnen. En voor de pers heb ik hem ook uh, um, een groot interview met hem gaan. Wel een hele goede klik met elkaar. Uh, en... Terwijl het geen makkelijk iemand het is, is om te interviewen. Nee, het is geen makkelijk iemand om te interviewen. Weet ik uit ervaring. Daarom hadden wij... Daar, hij vond uh, mijn interviewtechniek was hij, uh, was hij zeer over te Wat spreken. Wat gebeurde er tussen jullie dat het klikte? Ja. Het is nou echt... Totaal niet iemand met wie het nogal makkelijk klikt. Nou, ik ken, ik ken Dominique uh, toch wel op een andere manier. Ik denk, het is een man die je moet, die je moet kennen. En als je hem. Uh, en nee, je, je kent hem nog niet. Je ging hem nee, interviewen nee, nee, en toen het klikt is... het gelijk. Ja, ja, maar kijk, heel veel mensen die zien, die denken misschien van hem dat het een, een onaardige uh, figuur is. Omdat ja, dat, op het een of andere manier hangt dat een beetje aan hem. Maar ik, ken, ik heb hem op, op een hele andere manier leren kennen. Het, het is ook een hele sympathieke, ook uh, gevoelige man. En. Um, en ik had heel veel, ik heb ook heel veel bewonderingen voor wat hij heeft neergezet. Hij heeft een heel scherp gevoel voor wat nou, er oké, ontbreekt. Je Sorry, zei het klikte, ja, je, je zei het klikte gelijk. Ja, het klikte. Nou, het klikt. Ja, uh, hij dacht eerst goh, het komt daar een schattig meisje binnen. Ik had een roze rugzakje op, weet ik nog en, uh, <laughs> uh, ja, nou, zo rugzak, een. Viva meisje, noemde ja. Bert Bruce van mij toen. Uh, hij dacht, oh nou, schattig meisje, nou, daar hoef ik niks van te verwachten. En toen gingen we een interview zitten. En toen had, werd hij voor zijn gevoel een beetje achterover geblazen door uh, mijn interview met hem. Dat vond hij weer heel erg leuk. En uh, daardoor ja, opende die en hebben wij een heel, heel bijzonder leuk uh, gesprek gehad. Twee keer. Um, nou, dat, dat is bij hem altijd blijven hangen. Ik was na drieënhalf jaar de pers wat ik een beetje uitgeschreven... want ik moest elke dag die pagina vullen. Die, ik had een eigen pagina met Mark Koster. Mm -hmm. Ik had zoveel geschreven en uh, ik dacht... Bof, ik was eigenlijk een beetje uitgeschreven. Toen deed ik Triana met Joost Karhoff. Mijn eerste televisieervaring vond ik eigenlijk zo leuk. Toen dacht jezus, dat is eigenlijk leuk dit. En toen belde Dominique... Uh, ik ga een omroep uh, beginnen, kom je ook? Meedoen En? Jij was gelijk enthousiast. Nou, toen ben ik gaan praten. En uh, toen dacht ik, ja, dit is toch wel heel leuk. Ik bedoel, het is natuurlijk een geweldige kans, wat ik net al zei... om een, om een omroep op te richten. En uh, inderdaad het idee om een, om een gat te vullen. Een heel belangrijk gat, namelijk een nieuwsprogramma voor jongvolwassenen. Uh, dat was er niet. En dat, dat hebben zij neergezet. En dat vond een heel nieuwsprogramma voor jongvolwassenen. En dan even met in het achterhoofd jouw afstudeer... Uh, Scriptie, ja. als ik het zo mag noemen. Mm -hmm. uh, dat daar precies over ging, eigenlijk. Ja, ja, ja precies. Ik, heb, ik ben uh, ik heb onderzoek gedaan inderdaad naar de vraag waarom steeds meer jongvolwassenen weg bewegen van het lezen van de krant en van het volgen van het nieuws. Um, nou, dat vond ik heel interessant. Eigenlijk was NRC Next, dat kwam toen vlak daarna. Eigenlijk was eigenlijk een beetje de uitkomst van mijn scriptie. Dus wat zij hebben gedaan, vind ik heel goed. Ze uh, tv... hadden eerst jouw scriptie gelezen. Ze hadden in mijn scriptie gelezen. Toen ze gelezen de NRC precies. NRC en toen zijn ze: NRC, daar ja. denk ik ze nog steeds van. Maar, uh, en, maar op tv gebeurde dat niet. En de pont, uh, die vulde dat gat in. En ik vond het ja, dat, daar wil ik, dat vind ik goed, dat vind ik, wil ik aan meewerken. Ja. En dat klinkt dan zo. Laten we even luisteren. Motorrijden, het blijft een risicovolle aangelegenheid. Al maken sommige motorrijders er een sport van om met gevaar voor eigen leven... en dat van anderen, de meest achterlijke capriolen uit te halen. Op de openbare weg wel te verstaan. Gewoon omdat het kan, omdat ze het IQ hebben van een fruitvlieg... en omdat het zo lekker scoort op YouTube. En de politie die staat erbij en kijkt ernaar. De hels te kunnen inpakken, de echte schrik van de snelwegen... zijn de motorhooligans uit IJsselstein. Kijk, wheelies en, en, en stopjes en dat soort dingen en, en bepaalde stunts, die gewoon niet mogen, ja, die voeren wij dus wel uit. Wat vind je het coolst om te doen? Een beetje burnen, is wel leuk. Moeilijk in gedrag, daar waar het kan. Moeilijk in gedrag? Ja. Als je je band bijvoorbeeld bijna op is, dan uh, rook je hem even op, het laatste gedeelte. Zo lang mogelijk en zo ver mogelijk in alle Ik versnellingen, vallen. het is natuurlijk wel iets heel gevaarlijks, ja. Rij ja, je altijd stoont? Uh, meestal wel, ja. Ja? ja. Waar kun je als motorrijn naar je lust te vieren in Nederland? Uh, A2. De dijk is toch wel het leukste om te stunten, zeg maar. Ja, ja daar is het risico het heel grootste natuurlijk. Dus. S15 een nieuwe gein, denk ik. <lacht> Ja, joh, van den Berg, het beeld hebben we er nu even niet bij. Maar het was wel ontzettend stoer wat je deed, want je stapte gewoon achterop. Hè? Ja, ik stapte achterop, ja. Ik vond het doodeng. Ik ben namelijk helemaal geen lefgozer of lefmeid, maar ik, ik moest natuurlijk wel achterop dood en doodeng. En dan van tevoren vragen rijden altijd stoont. Ja. ja, precies. Ja, oké. Okay. Nou, ik zat gelukkig wel geloof ik bij een, bij een nuchter iemand achterop. Maar ja, nee, doodeng was dat. Uh, die inleiding, hè, van ja. uh, Wezy, Ik hoor dan uh, uh, hooligans met het IQ van een Ja. Schreef jij die inleiding of doet nee, hij dat? Nee, dat doet hij zelf. Dat kan hij, dat, daar is hij, ja, dat is hij heel goed in. Hij schrijft zijn teksten zelf. Ehm. Um... Ja, hij vindt dat ook. En dat vonden we ook. Dat het zijn natuurlijk, je bent natuurlijk idioot dat je dit doet. Je, je brengt eh, niet alleen jezelf, maar ook andere weggebruikersstukken in gevaar. Mm -hmm. En dat vond ik ook alweer het grappige van, van po Dat je, je zou denken dat, dat, dan, dat, ze dat, dat we dat dan heel cool zouden vinden. Of dat Dominique dat dan heel, heel cool zou vinden. Maar hij, hij vindt dat gewoon idioot. En hij wil juist die kant ervan belichten. Uh, ook wel dat de politie daar dan niet zoveel aan doet. Maar uh, het is niet het verheerlijken van dat soort types. Het is juist, jongens, ja, uh, aan de ene kant is het natuurlijk spectaculair spectaculaire televisie. Beeld, Ja, natuurlijk, ja, maar tegelijkertijd Lekker is het ook wel van... joh, uh, inderdaad, IQ van de fruitvlieg, ja. nerd. Ja, Ja, waarom doe je dit? Je bent ontzettend enthousiast en ook toen ik je net weer zag, daar dacht ik... waarom stop je dan na twee jaar? Um, nou, ja, ik, ik vind dat ik, ik... als ik kijk naar de ontwikkeling die, die ik door wil maken op tv... had ik voor mijn gevoel zoiets van, nou, dit heb ik twee jaar gedaan. Ik heb ontzettend veel geleerd... Um, maar ik, ik heb nu behoefte om uh, andere dingen te gaan doen. En het ponieuws bleef natuurlijk ponieuws. Dus dat is uh, items maken op straat. Um, wat heel erg leuk is. Wat ik eigenlijk ook wel een beetje mis nu. Maar ik had de behoefte ook meer om. De straat mis je? Ja, de straat. Om, om echt items. Uh, ja, dat is gewoon ontzettend leuk. Omdat er hele leuke dingen kunnen ontstaan. Hele onverwachte dingen met mensen op straat. Ja, kan je niet scripten, kan je niet voorbereiden. Dat is gewoon heel erg leuk. Uh, dat mis ik wel. Alleen, ik, ik wilde me gewoon verder ontwikkelen. Ook bijvoorbeeld in de studio-presentatie, ander programma's. Uh, en ook, ja goed, dat heb ik ook al wel eerder wel eens verteld... Dat, we toch een beetje, dat ik toch merkte na twee jaar... ja, ik wil toch een beetje een andere richting op dan de richting waarop jullie voortbewegen. Die richting was mij natuurlijk wel bekend, alleen ik... En welke richting is dat dan? Nou, kijk... Paar... Waar je discussie over had? Nou ja, goed. Kijk, het, het pauwnieuws staan natuurlijk bekend om. Uh, het, gaat, het, gaat, het is soms op het randje, soms net erover. Um, vaak ook wel erover. Vaak, vaak erover. Ik ging dan heel vaak kijken en dus dan dacht ik, na ongeveer zes avonden, nu moet ik maar even niet meer kijken. Nu moet je niet meer kijken. Want dan weet ik er ook wel een beetje misselijk van. Weet je wat, je wat grappig gezegd? is? Dat bejaarden het dus heel erg leuk vinden. Want ik zei net jongvolwassenen... maar bejaarden kijken ook heel graag naar pauwnieuws. Heel grappig. Uh, maar ja, het ging... Wat, nee, wat wil je hier nu mee zeggen? Nou, Jan, ik neem niet dat jij bejaard bent. Jij bent dus niet. Jij bent dus die doelgroep die er misselijk van is. Dus het is namelijk grappig. Jong volwassenen vinden het leuk... dan, dan een heel, heel groot ja, stuk ja, eigenlijk niet. niet. En de vind vinden het weer geweldig. Dat is heel grappig. Um, nee, maar het interesseerde me ook heel erg. Ik wilde het, het wel even kijken van wat doen ze nou... en hoe doen ze het dan? Ja. Maar ik kreeg ook altijd een beetje dan een naar gevoel... van als ik het dan een aantal keer had ja. gezien. Ja. En als jij zegt van ik had wel discussie... ik denk dat jij dat ook op een gegeven ja, ja, moment ja, ja, wel nee, had. Zeker Want wel. daar weet jij dan naar van. Nou ja, er, ik, er waren niet dingen waar ik naar van werd. Maar het was meer dat ik dacht... ja, dit... Um, is niet meer de, mijn, mijn lijn. Het is niet meer... Kijk, het eerste jaar ben je natuurlijk Omschrijf bezig... jouw lijnen. Nou, kijk, eerst... Ik vond het ook hartstikke leuk. Ik ben ook... Ik hou heus wel van, van een beetje brutaliteit en uh, scherpe vraagstelling en uh, gekke dingen doen. En dat, dat sprak me ook heel erg aan aan het programma. Maar ik word ook wat ouder. Ik ben al 32. En, um, uh, Nee, dat is onzin. Dit heeft niks met onzin. leeftijd nee. te maken. Rutger, maar, die, is, die is ouder. Rutger is Dominique ouder. is nog veel ja. ouder. Nee, dat is, ook, dat is ook helemaal niet waar. Um, maar je, nou goed, laat ik zeggen, als persoon uh, maak je ook een ontwikkeling door. En ik had gewoon uh, na twee jaar zoiets van, ja, nee, dit, dit, dit is Wanneer niet meer voor het mij. Wanneer was het een vette discussie op de redactie? Dat jij de volgende ochtend uh, daar kwam en zei, sorry, dit wil ik echt niet meer. Dit moeten jullie gewoon niet meer doen. Ja, maar, nou, vette discussie op de redactie, dat, dat viel allemaal wel mee. Dat ik doe had, jij, ik, jo, Nee, niet op de redactie. Kijk, wij zaten nou, wel aan de meestal, telefoon. Ja, aan de telefoon. Ik had wel discussies met uh, uh, samenstellers. Ja, en dan, um, waar maakte jij je echt boos over? Nou, um, uh, ja, dat ging meer over dingen. Kijk, je krijgt natuurlijk een opdracht mee van ga dat of dat doen daar. En uh, meestal dacht ik, ja, nee, daar heb ik helemaal geen zin in om dat te doen. Of en wat meestal, was dat dan? Nee. Nou ja, dat, dat kon gaan over bijvoorbeeld een vraagstelling... of een, uh, nou nee, goed, wat ik al vaak heb genoemd als voorbeeld Occupy-beweging... Mm -hmm. waar we heel veel te vinden waren. Uh, waar ik me op een gegeven moment niet meer prettig bij voelde. Maar dat lag gewoon, dat ligt dan echt bij mij. Want ik begrijp het idee erachter wel... Um, die occupy beweging is in Nederland. Uh, was in Nederland uh, niet legitiem. Ik bedoel, iedereen mm -hmm. heeft het recht om te uh, uh, demonstreren. demonstreren, protesteren. Maar goed, uh, die occupy beweging in Amerika is een hele legitieme, hele goede beweging die op gang is gekomen. In Nederland is natuurlijk totaal. Uh, van de zotte dat wij... Uh, nou goed, vind ik dan persoonlijk dat er zo'n beweging ontstaat. de stortte zich daar helemaal op... en gingen die mensen eindeloos belachelijk maken. Ja. Nog een keer en nog een keer en ja. nog een keer. Totdat jij vond van dit is eigenlijk uh, een keer te veel. ver. Ja, nou, dan zouden we dat daarmee doorgaan? Nou precies, dus dat, dat soort dingen... Dat, dat, uh, daar, daar zaten we dan niet mee op één lijn. Uh, maar wat ik nog even wil zeggen... die Occupy-beweging in Nederland... niemand hoeft in Nederland op straat te slapen... als hij, als hij zijn baan kwijtraakt. Niemand uh, hoeft... natuurlijk is er armoede in Nederland. is heel erg armoede in Nederland... Maar Niemand, zoals in Amerika situatie ontstond dat mensen gewoon op straat terecht kwamen zonder zonder inkomen zonder één zonder dollar op zak dat kennen wij niet in Nederland en ik vind het heel verwend dat wij dan uh, ja onder een mom van we gaan lekker even protesteren uh, dat doen dus vanuit dat idee begrijp ik die, uh, die focus van Pau News. maar inderdaad op een gegeven moment dacht ik ja dit, dit, dit, dit, is, te, dit is te veel dit vind ja. ik niet meer prettig ja en dan de, de, want hoe, hoe gingen die gesprekken dan nou dat was ook dus eigenlijk ik ga er niet meer naartoe en uh, nou goed, daar hebben we natuurlijk een gesprek over gehad. En, nou goed, oké, okay, dan niet. Dan en dan niet. gaat het over discussies met samenstellers. Uh, over zaken waar jij niet naartoe wilde. Maar je, je keek natuurlijk ook naar het werk van collega's. Maar, maar daar wel eens dingen bij waarvan je dacht van nou... daar wil ik niet mee geassocieerd nee, worden. Nee, ik, ik, uh, ik keek niet naar het werk. Natuurlijk keek ik wel naar het werk van collega's. Dat <lacht> keek ik nee, wel naar nee, de <lacht> Oh, daar komt Rutger mee uh, ja, nu. Kijk, nee, uh, want ik vind... Kijk, het Pauwnieuws is uh, succesvol vanwege dat het het Pauwnieuws is... En daar zou ik ook niks aan, aan willen veranderen. Zeg ik ook Dat lag bij mij, daarom ben ik ook weggegaan. weggegaan. En, um, dus zo keek ik daar niet naar, hmm. want dat hoort ook erbij. Het hoort een beetje te schuren. het hoort een beetje En jij tijd bent ze alleen maar dankbaar dat jij twee jaar lang in ja. het bluswater hebt kunnen staan... en het uh, journalistieke televisievak ja, hebt kunnen absoluut. leren. Ja, zeker. En dat daar dan items van twee minuten, waarmee je dus heel... Goed, het vak leert. Hè? Ja. Want je moet een verhaaltje vertellen in twee minuten... wat ja. geen sinecure is. Nee, nee Heel ingewikkeld. Ja, ja, ja, ja. En nu ga je naar RTL. Ja. Ja. ja. ja per 1 januari. Per, uh, ja, we de rechter beginnen... linkerhand van uh, Jack Spijkerman. Van Jack Spijkerman, ja. 5 januari is de eerste uitzending. Uh, wat vindt Nederland? Wat vindt Nederland... Ja, weet Even niet voor anders. de mensen die dat programma nog nooit hebben gezien. Het is een programma uh, op zaterdagavond. Het gaat over de actualiteit van de afgelopen week. Maar het is een echt een publieke opinieprogramma. Dus het gaat over wat er is gebeurd. Maar dan kijken we naar wat vindt de Nederlander daarvan. Uh, Maries de Hond voert uh, over bepaalde actualiteiten dan uh, peilingen uit. Uh, en ja, dan is er een soort, uh, zoals dit was het nieuws... Dat, uh, een soort, uh, twee teams die dan moeten strijden tegen elkaar... in wie kan zich het beste inleven in de publieke opinie. Of wie heeft daar ja, het beste... Beste idee over en één van die twee wint. Het is een beetje entertainment eh, ja. vermengd met de actualiteit. Met de actualiteit ja. En waarom past dat nu zo goed? Waarom is dit de volgende stap in de carrière van Johanne ja. van den Berg? <laughs> ja, dat klinkt dan heel ja. erg doordacht en zo. Nou, dat is het um, helemaal. Nou, natuurlijk wel. Het is, ik. Ik heb een week RTL Boulevard gepresenteerd in de zomer bij uh, RTL. Um, en ben toen in gesprek gekomen met Erland Galjaard, de zender-directeur van RTL. RTL Boulevard heb je een week gehad. RTL Boulevard. Was nou ook zo goed? Nou, dat, ja, natuurlijk. Ja, nou weet je, dat vond ik dus. Ik vond het een. Ja, maar ik hou dus heel erg van dingen uitproberen. En ik hou heel erg van. Uh, ja even een hele andere richting inslaan. Ik even geen warme jas aan. Even geen warme jas. Even, warme jas, in even studio, lekker in studio, onder de studio lopen, onderlopen. Nee geen shownews, hè? Geen... Oh nee nee nee, nee nee nee nee nee nee. en ik vond, Umberto Tan heeft dat natuurlijk gedaan. Ik vond dat hij het ontzettend leuk deed en. Um, het is gewoon een hele goede ervaring. Ja, ik kijk ook gewoon niet alleen naar... Ja, ik kijk ook wel naar de inhoud van het programma... maar ik kijk ook gewoon wat kan ik leren. Mm -hmm. Het is een live programma met een vrij ingewikkeld technisch programma... om te presenteren, live. En daar leer je gewoon zoveel van. Even los van dat het gewoon leuk is om dat een week te doen. Uh, maar daar kijk ik ook gewoon naar. In ieder geval, toen kwam ik in gesprek met Erland Traaljart. hebben we uh, gepraat over dat we het leuk vonden om samen uh, meer dingen te doen... Um, en ik heb wel aangegeven, ik wil graag programma's doen die wel iets Wacht met hey, Dat we het oh. leuk vonden om samen meer dingen te doen. <laughs> ik neem aan dat ja. Erland zei: ik zou jou wel in ja. mijn stal willen. Nee, nee precies. Nou, uh, of ging jij naar hem toe nee, van nee, nee, is er hij, ook nog wat anders nee, nee, nee, nee, voor mij nee, nee, nee, nieuw, nee. Nee, nee, hij. Nee, hij, hij um, ja, we, we, we kennen hem niet. Ik heb hem dus leren kennen uh, bij Boulevard. En toen, toen heeft hij gezegd: goh, uh, kom eens praten. Dan gaan we. Ik, ja, ik zou het graag inderdaad. Uh, uh, samen willen bekijken wat we kunnen doen. Ze uh, dus ja, hebben heel leuk gepraat. En toen, uh, uh, nou goed, toen heb ik aangegeven, ik wil graag wel, uh, en dat ziet hij ook heel goed. Ik vind dat, dat daar is hij ook heel goed in dat hij mensen heel goed ziet. Van jou moet ik niet daarop zitten of daarop, maar daarop of daarop. Uh, dan hij zal mij niet uh, met een uh, glitterpak uh, en veren van een uh, showtrap af laten komen, zeg maar. Uh, wat ook heel leuk, als hij maar niet, niet, niet mijn ding is. Dus dat vind ik prettig. En ik heb, ik heb gewoon gezegd, ja, ik wil graag programma's doen... die toch ja, iets met actualiteit of nieuws te maken hebben. En toen kwam, wat is Nederland eigenlijk als eerste mogelijkheid uh, voorbij. Ja, want dat steeds... is het enige wat ze hebben bij RTL. Ja. Als het om ja. nou, nieuws gaat natuurlijk, nou ja, goed, want niet hebt het uh, journaal. Nee, het journaalpje nee. Uh, even, ja, ik onderbreek je even, want het is verkeersinformatie. Ja, ja, er is vertraging op de A13 daarna richting Rotterdam. Voor Delft-Zuid drie kilometer door een aanrijding. En daar zijn twee rijstroken dicht. NTR. Speciaal voor iedereen. U luistert naar Kunststof. Vandaag is jo van den Bergen te gast. U kent haar waarschijnlijk van uh, Poon Politie is het programma dat je op dit ja. moment uh, voor Poon doet. Um, en uh, nou, de lezers van HP De Tijd kennen je natuurlijk. Want je schrijft nog maandelijks een columnachtig interview. Ja. Met ja. een uh, Vip. Met mensen uit de media. Ja, ja mensen uit de politiek de ook wel. Ja. Vaak mannen, trouwens. Ja, vaak mannen. Iets vaker mannen. Er zijn nou eenmaal zo. meer mannen werkzaam in politiek en media. Het ja, is helaas nog steeds weer. Ja, en ja. zijn ze ook niet interessanter om te interviewen? Wat hmm, vind jij? Um... Nee, nee, maar het is gewoon wel nog steeds een feit... dat er gewoon meer mannen uh, op alle uh, mogelijke werkgebieden uh, te vinden zijn. Ook in de media en in de politiek. Dus dat uh, zie je ook terug. En ik ga niet expres dan uh, uh, alleen maar vrouwen of zo interviewen. Nee. Ik vind het ook heel leuk om mannen te interviewen. Maar uh, vrouwen ook. Want het is ook een beetje jouw onderwerp. Hè? Hoe het met de vrouwen gesteld is. Maar daar hebben we het zo over. Want ik wil nog even terug naar de carrière Dit van jou, Janneke. Nieuws. Want hoe gaat het nu verder? Ja. Je gaat dus nu naar RTL. Wat dan trouwens ook wel weer heel toevallig is. Want je... Wa je was gestopt. Bij uh, po News? Ja. Gewoon helemaal uit jezelf. Er was niks, ja. toch? Je had toen niks anders. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee, nee. Dat, is, dat, is, dat is hartstikke leuk. En ja, dan de... komt er opeens RTL Boulevard. Heb je dan zoveel vertrouwen van er komt wel weer wat anders? Hoe, hoe... Ja, nou goed, ik, ik had zoiets... Kijk, ik, mijn leven houdt niet op als ik niet meer op tv verschijn. Ik hoef niet... Ja, uh, goed, je moet wel gewoon geld verdienen, Ja, maar toch? ik kan ook schrijven. Dus ik had, ik had zoiets... Nou goed, als er niks anders komt, ga ik gewoon weer, uh, ga ik weer schrijven. Vind ik ook heerlijk. Ik ben met een boek bezig. Uh, nou, dan ga ik... Uh, Weet ik, ja, waar, ik ben waar, met een boek bezig, maar ja. je moet gewoon iedere maand je huur nee, betalen. Nee, maar goed, er zijn ook kranten en tijdschriften waar ik voor zou kunnen schrijven. Dus dat ja, dan dat kan dat je gewoon het... weer hupsakee. Nou, ik heb wel, ik heb wel een goed netwerk uh, opgebouwd uh, in de geschreven journalistiek uh, in de ook. Dus daar had ik wel vertrouwen in. Van, nou, dan kon, kon ik wel een boterhammetje met pindakaas uh, bij elkaar schrijven. Dus daar dat, dat, dat had, ja, had ik wel een soort rustig gevoel bij. Ja, van, nou, dat, komt wel, dat komt wel goed. Heel prettig. Maar toen was dat maar, dus ja. RTL Boulevard. En daarna ja. dat gesprek met Erland. Ja. En, en nu, euh, nou ja, euh, wat vindt Nederland? Ik ben nog steeds met Erland in gesprek. spelen. Hele leuke dingen bij RTL. Ja, want er die... moet natuurlijk wel meer zijn. Want je ja. gaat niet, want anders zou het echt wel een beetje een rare keuze ja. zijn. Nee, want maar... wat is het nou helemaal? Nee. Het is een kijkcijferkanon. Nog meer mensen zullen Jojannik van den Bergen <laughs> ja, straks kennen. Ja, nou, maar daar, maar dat, is daar nou? ben ik helemaal niet in geïnteresseerd. Nou, het is maar... leuk dat het kijkcijferkanon is, tuurlijk. Um, maar het is, nee, tuurlijk, ik ben, ik doe dit uh, omdat ik het leuk vind. Maar ook omdat ik, ja, nog steeds... Dingen in het vooruitzicht. Nou ja, goed, daar zijn we over aan het praten. Dus spelen le leuke, interessante dingen uh, bij RTL. Uh, dus, ja. Zoals daar zijn nog steeds die twee lege stoelen van Baerden en van Dorp... die maar niet gevuld raken. Dat is ook nog waar, ja. ja dus je ziet, er, is, er, zijn, er zijn talloze mogelijkheden uh, die er liggen. En, ja, dat, en uh, los daarvan vind ik het heel leuk om met uh, Jack Spijker... gebeuren? Een late night met Eva Jinek bij de publieke of een late night met Johanneke van den Bergen bij RTL? Oh. Uh, oh, een van de, ik dacht dat je dan ging zeggen... dat ik met Eva een late night mocht doen bij de publiek. Nee, want Eva gaat dat, laat me laat dat bij het publieke doen. Oh, ja, okay. dan begrijp ik dat je ja. dat leuk vindt. Maar wie maakt eerder kans? Ja, want dat kijk, moet natuurlijk een keer gaan gebeuren. Want nu hebben al die mannen doen. dat de hele tijd voor het zeggen gehad. Ja, uh, ik zou het leuk vinden. Het leukste is natuurlijk samen zijn, maar... Um... Ja, goed. Eva is natuurlijk al. Die is daar. Die heeft nu al haar eigen uh, morning program. Uh, en de evening program ook program zijn op vrijdag. Dus ja, in, in die lijn. Uh, zoals zij ligt haar weg daar al wat verder naartoe geplaveid. Maar uh, dat is ook wat jij ongeveer beoogt, hè? Nou, dat zou ik wel... Ja, dat is, dat, ik denk dat, dat, dat heel veel mensen die tv maken dat, dat beoogt. Maar ja, dat, dat, ik hou heel erg van interviewen, van gesprekken... Um, die, die wat langer duren dan twee minuten. Um, dus ja, zo'n programma, dat, dat, dat lijkt me uiteindelijk heel geweldig. Maar daarvoor moet je heel veel ervaring op doen. Maar heb je daar dan het vertrouwen in dat dat uiteindelijk gaat lukken... en dat dit de goede manier is om dat voor elkaar te krijgen? Want... Je past eigenlijk in de, in de categorie um, Daphne Bunskoek, Eva Jinek... Katja Schuurman, Sophie Hilbrand um, Bridget Maasland, Katja Schuurman. Ja, ja. Heel slim en knap. Ja. Misschien zijn ze niet allemaal even slim, maar <laughs> slim en knap. Um, ja. En toch zie je, want het is toch ook al zo... Hebben, ja, Bridget en Katja hebben al samen een keer... Het was geen helemaal late night, maar er is een poging gedaan... Ja. Wat gebeurt daar toch? Waarom is het eigenlijk nog nooit gebeurd... dat vrouwen daar in een goede journalistieke talkshow nou, we hadden natuurlijk uh, um, uh, uh, uh, Sonja Barend en... Um, dat is een tijdje geleden. Ja, goed, maar die was er wel. Dat was en dat natuurlijk, was de enige. Dat was natuurlijk wel en echt daarvoor iconen. hadden we Mies Bouwman. Mies Bouwman, nou, twee geweldige iconen. Ja, die, dat, dat zijn nou, er dan maar twee, hè? En Clary Polak, vind ik ook wel... Anker anker maar dat maar is iets anders het is anders dan een, dan een, dan een, dan een leed. nou dat ben ik met je eens ja, maar um, hier heb je vast al veel over nagedacht nou, want het zijn twee onderwerpen die jou interesseren namelijk ja. hoe zit het met vrouwen in onze samenleving ja. en de carrière van jou ja. jo Janneke jou -Janneke. Jo -Janneke. Jo Janneke ja ja ja ja Johan Johan Janneke. Jo -Janneke. ja Kalter ja. ja, het is ook ingewikkeld ben je naar hem vernoemd ook nou, mijn moeder heet Johanna. Johan, Johanna. Mijn vader heet Han, Johanneke. Haar broer heet Johan. En jong leren met... Uh, het meisje heet Johanna. Ja, ja, ja. ja dat ander was, onderwerp. Uh, ander onderwerp weer. Um, nou, kijk. We moeten ook nog heel erg wennen aan vrouwen op tv. Met uitzondering van Sonja en Mies. Um, dat... Ja, net als in de politiek en in, in, in allerlei andere vlakken. Vrouwen, ook op, vrouwen op tv uh, zijn nog bezig uh, met, die, met die inhaalslag, om het even zo te noemen. Um, en ik, er is nu inderdaad een hele leuke jonge generatie uh, van vrouwen die, die, die, die, die, die tv maken. Die, uh, ja, waar, waar, waar, ik, waar ik veel bewondering voor heb. En die veel nu mars hebben. En daar verwacht ik ook, daar verwacht ik ook veel van. Alleen, de, de, de, de, de gemiddelde leeftijd uh, op tv is toch wat, wat ouder. Zeg maar op, de, op de mooie plekken zitten toch de wat... wat ja, maar dan, uh, wat... zodra ze wat ouder worden, zijn het vaker ook man, mannen, Mannen, dat zeg ik, ja. ja. Ja, maar dat gaat veranderen. Dat denk jij wel? Dat, dat weet ik wel zeker. Je. Ja, dat gaat veranderen. Ja. Want wat je toch ziet gebeuren... Ik bedoel, vanochtend bijvoorbeeld uh, uh, Jean-Pierre Gele over Bridget Maasland. Um, die wordt weggeschreven nu. Terwijl ja. ik herinner me nog, Koos Postema... Ja, volgens mij was het Koos Posma die haar de hemel van Dit is de nieuwe toekomst, deze vrouwen. En ja. je ziet dat zodra ze ouder worden... Of ben ik nu te nou, wantrouw? Dat ben je te wantrouwig, denk ik. Um, het gaat, ja, dat, dat hangt er dan maar net wel weer ook zelf aan welke keuzes je maakt. Um, ik weet niet, ik heb het nou, dus gelezen. Welke keuzes je maakt? Ja. Welke keuzes... Ga jij maken? Nou, hoe... ik maak keuzes. Ik maak keuzes uh, uh, heus met: ik heb een rode draad die ik wil volgen. Ik heb niet een, een tien jaar plan, maar ik heb wel een idee in mijn hoofd waar ik naartoe wil. En dan, op basis daarvan maak ik keuzes. Je bent ook afhankelijk van mogelijkheden die je krijgt. Dat mm -hmm. is natuurlijk ook een ding. Uh, televisie uh, is schaars. Ik bedoel, er zijn weinig plekken voor mensen, voor meer mensen die het, die het willen doen. Dus je bent ook gewoon een beetje afhankelijk van de mogelijkheden die je krijgt. En ik probeer daar wel een goed pad in te bewandelen. En dus wel aan die journalistieke lijn vast te houden. Dus je zal mij niet in een, in een, in een programma zien wat, wat puur op entertainment uh, gerust is. Dat durf ik wel te zeggen. Dat, uh... Terwijl Jack Spijkerman toch al wel meer richting entertainment gaat... dan actualiteit, Ja, maar dat, kijk, daar ben ik niet zo, dat maakt me niet uit. Ik vind uh, dat... Dit, dat mag best samengaan. Uh, dat is hetzelfde verhaal weer als bij het Telegraaf. Ik bedoel, wat voor Nederland heeft een gigantisch grote kijkersgroep. En het gaat wel over de actualiteit van de afgelopen week. En dat wordt in een leuk sausje groot, groot met cabaretiers. En je kan lachen. En je kan uh, een beetje meekrijgen wat er is gebeurd. En je krijgt ook nog mee wat publieke opinie is. Wat, wat, wat ik ook interessant vind. Dus, ja, dat, dat vind ik een leuk, uh, leuke uh, combinatie van... Uh, het hoeft niet allemaal. Uh, en heeft dat ook de toekomst, denk je? Is dat ook waar jouw scriptie over ging? Want je moet actualiteit wel vermengen met entertainment. Wil je uh, uh, de jonge generatie bij jouw nieuws betrekken? Hoe nee. zie je dat? Maar nee. je zou natuurlijk ook kunnen zeggen: ik ga voor nieuwsuur werken. Ja. Als dat, verslaggever. Dat, dat kan. Uh, Eerst en wel. dan daarna dat, als enker. Ja, maar dat moet je ook kan, je kan niet zomaar zeggen... jongens, uh, jullie moeten mij aannemen. Ik kom bij jullie werken. Dat, dat, uh, dat is ook maar een kans die je moet krijgen natuurlijk. En uh, wat ik zeg, bij RTL ben ik ook in gesprek over andere dingen... die, die heel erg leuk kunnen zijn. Uh, dus met dat in het achterhoofd maak ik die beslissingen. Uh, ik ben, maar ik ben aan de andere kant ook bezig met een documentaire reeks... met een, met een andere omroep ben ik erover in gesprek over prostitutie. Dus... Uh, dat vind ik ook heel lekker. Ik hou van, van verschillende dingen doen op dit moment. En uh, veel leren. En misschien kijken. ook nog uiteindelijk een keuze maken van wat het dan moet worden. Uiteindelijk natuurlijk uh, maak ik een keuze, maar ik ben op dit moment nog zo in zo'n uh, jonge televisie uh, uh, ervaringsfase. Dat ik ook het fijn vind om verschillende dingen aan te grijpen uh, om me verder te kunnen ontwikkelen. Om uiteindelijk te komen daar waar je wil zijn, natuurlijk. Ja. Even een paar vragen van luisteraars. Hoe durft Jo Janneke te zeggen dat mensen in Nederland niet op straat hoeven te slapen? Je moet hier geld betalen voor de opvang. Voor veel daklozen is er alleen opvang als het vriest. En voor een zeer beperkte periode. Het is naïef om te denken dat mensen niet buiten het systeem kunnen vallen in ons beschaafde land. Bovendien is armoede en dakloosheid niet waar Occupy over gaat. Nee, daar ben ik ook dat ben ik helemaal mee eens. Natuurlijk uh, slapen er mensen op straat in Nederland, uh, mensen die in erbarmelijke omstandigheden verkeren. Uh, uh, en dat is ook vreselijk. Dat zijn, dat zijn wel vaak gevallen uh, mensen die buiten de maatschappij zijn komen staan door allerlei redenen of het zijn, zijn vaak uh, mensen met psychiatrische problemen uh, die, die, die opgenomen zouden moeten worden. Dat, dat is ook heel erg dat die mensen op straat leven. Dat was ook niet mijn punt. Ik bedoel te zeggen dat als jij in Nederland je baan kwijtraakt... dat er een vangnet is. Occupy gaat over uh, de massa tegen de gevestigde elite... of de, de massa tegen de bankiers of de massa tegen het systeem. Um, ik vind dat we in Nederland... In een van, we leven in een van de beste verzorgingsstaten ter wereld. Uh, en dat is wat ik bedoel. Goed. Uh, luister nu naar de uitzending en hoor weer het geworstel... met de in mijn ogen typische Nederlandse hokjesgeest. Als je intellectueel bent of wilt zijn, lees je de Telegraaf niet. Het lijkt of we onze maatschappij hebben verdeeld in domeinen. Daar zit een verkramping in die ik ook herken in de Nederlandse vinding... of iets fout is, bijvoorbeeld muziekkeuzes. Wat is dat voor iets? Een erfenis uit onze zuilenmaatschappij? Een groet van Ron. Hm, Ron. Ja, nee, ik ben het helemaal met Ron eens. Uh, ik heb onlangs een heel groot interview... Uh, met met André Rieu gemaakt. Even iets heel anders. Maar hij is gigantisch succesvolle Nederlander. Mm -hmm. Maar zijn muziek wordt verguist door de Nederlandse elite. Die kijk je daar. Terwijl terwijl hij gewoon hele mooie klassieke werken brengt. Ook veel walsjes, maar ook uh, um, prachtige muziekstukken. En het is gewoon een hele succesvolle uh, muzikus. Maar dat mag je niet leuk vinden. Um, als elite zijnde. En hij verklaarde dat ook met... Het is ook een soort angst. Je hebt uh, de elite gebruikt uh, kunst, uh, ja, muziek. Uh, hogere kunstvormen om zich verheven te voelen boven de massa. Zo zegt hij het. Op het moment dat die kunst toegankelijk wordt voor de massa... Uh, waar moet de elite zich dan uh, uh, ja, aan vastgrijpen om zich verheven te voelen? Dat vond ik heel interessant. Ik denk dat daar wel uh, daar zit een pijnpuntje in. Waar, waar deze hokjesgeest over gaat... Nog een vraag. Over je oom. Onder Johan Olde kalter was de Telegraaf anders dan nu. Dan daarvoor, en dan daarvoor. Een veel opener krant. Hij was ook een van de eerste hoofdredacteur van de Telegraaf, die mediajournalisten te woord stond. En over de veranderingen in de krant wilde vertellen. Nu is de krant weer zo gesloten als een mossel, zegt Herman Spinhof. Daar doelde jij net ook al een beetje op. Ja. Hè? Van onder ja, ja. mijn oom was het wel iets anders. Ja. ja, dat vind ik ook, zeker. Ja, daar ben ik het in mee eens. Goed, en dan nog een reactie. Dames, ik vraag mij af. Jo-Janneke, echt een enorm mooie vrouw. Hoeveel deuren heeft dit voor haar geopend? Vraagt Daan Blokker uit Amsterdam. Ja, ja nou, uh, veel natuurlijk. Uh, maar met uiterlijk alleen kom je natuurlijk uiteindelijk uh, niet ver. Uh, de deuren die ik geopend wil zien, daarmee kom ik, uh, daar, ik, daar, daar helpt mijn uiterlijk mij uh, niet verder mee. Nee? Uh, nee, kijk... Uh... Nou ja, bij tv is het natuurlijk toch wel... Ja, maar je moet aan de orde dat je er een beetje goed uitziet. Nee, natuurlijk, je moet er goed uitzien. Maar goed uitzien is ook weer zo'n... Zo zo breed spectrum van ja, wat, wat is er goed uitzien. Een, een grappige uiterlijk... kan ook heel goed werken. bijvoorbeeld Mijn oud-collega Jan Roos... Met, met, met, dat vinden heel veel mensen leuk, met zijn bril... en zo'n blonde stekels. Uh, een hele... Uh, ja, authentieke verschijning. Dat werkt ook heel goed... Uh, ja, dat vind ik altijd een beetje een vermoeiende discussie. Maar Kijk, want uh, dit, dit komt vaker aan de orde als het over. Tuurlijk, tuurlijk. Uit, vrouwen worden, vooral vrouwen worden altijd uh, afgerekend op hun uiterlijk. Uh, dat, uh, Mona Keizer vertelde me ook: als, als zij bij een, bij een televisieprogramma zat. dan kreeg zij altijd de opmerking over wat, wat voor jasjes ze aan had. of wat voor, um, hoe er haar zat. Terwijl uh, uh, haar uh, uh, mannelijke collega Buma dat niet kreeg. Ja, daar wordt bij vrouwen toch nog gewoon meer op gelet. Vrouwen zijn er ook leuk om. Te kijken. Nee, te kijken. Het zijn meer ja. paradijsvogels. Het is ook niet vreemd. Nou ja. Paradijsvogels nou ja, is nog eh, de nou, ja vrouwen zijn paradijsvogels. Vrouwen, als je ze naast mannen zet, vind ik. Ze, mm -hmm. hebben, ze hebben vaak kleurige kleren aan. Ze hebben een kapsel wat spannender is. Make-up. Nou ja goed. Uh, sieraden. Um, maar nee de deuren die ik, wat ik net zei, de deuren die ik uh, geopend uh, wil krijgen, daarvan moet ik toch echt wat meer in mijn mars hebben dan alleen een uiterlijk. Want als je, ja, uh, niet kunt interviewen, geen, geen vragen kunt dan stellen... Dan houdt het, het snel op en dan hoeven ze jou echt niet meer, ook al nee. heb je dan een heel leuk hoofd. Ja. Ja. Mooi hoofd. <laughs> maar, um, hoe zit dat nu? Want die, uh, op het moment dat je op dat scherm verschijnt, gaat het natuurlijk toch, hoe dan ook, over uiterlijk, al was het alleen maar, dat je bijvoorbeeld wordt herkend, hè, op straat. ja uh, Nu had je, ja, dat was volgens nou, mij word deze... Ik, ik, word, ik word wel eens herkend, valt reuze mee. maar het grappige... Ja, soms ik Wacht ook... maar totdat je straks bij RTL op zaterdag Nee, word wel, ik word heus wel, is... wel eens herkend, maar soms kreeg ik ook wel eens van die mannen naar me toe... en die zeiden dan, ben jij Jojanneke? Oh, dat valt tegen in het echt. Nee, ja, dat, dat zeggen eens, ze ja. dan gewoon... <laughs> Maar dat word je dan natuurlijk okay, wel weer heel grappig. Leuk. Ja. Um, wat wou ik nou vragen? Oh ja, dat, uh, je had Filemon uh, Wesselink in uh, HP De Tijd. Ja. Gesprek, interview. En uh, je stelt hem dan op een gegeven moment de vraag van waarom dat zo klopt tussen hem en die televisie en waarom hij dat zo graag doet. Ja. En hij zegt dan, dat dient gewoon allemaal ter compensatie van het gebrek aan spieren en ja. uh, mijn stemgeluid. Ja. Wat is het bij jou eigenlijk? Nou ja, Um, want je stelt altijd de vragen die jezelf. Uh, die je ook aan jezelf. stelt. Ja, natuurlijk, weet nee, je. Dat is absoluut waar. Nou, wat ik al zei. Ik, voor mij gaat het niet zozeer. Ik hou niet zo. Uh, voor mij hangt het niet zo aan. Mijn, met mijn hoofd op tv. zijn. Um, want dat, dat, dat is leuk, tuurlijk. Um, maar dat is voor mij geen reden om tv te maken. Dat wat ik net al zei. Als ik nu alleen maar programma's aangeboden zou krijgen. Uh, ja, waar ik niks voor zou voelen, zou ik dat niet doen. Um, maar wat ik leuk vind aan het genre televisie... en vooral aan live televisie... is dat je jezelf als interviewer... Uh, op het scherpst van de snede moet zetten. Want je moet de goede vraag stellen, uh, je moet snel denken... je moet snel reageren, je brein wordt gewoon... het is gewoon gymnastiek voor je brein. Uh, kijk, als je een interview schrijft... Dan maar okay. tegelijkertijd, Janneke, is het ook weer helemaal niks... juist voor tv. Want het moet allemaal in die twee minuten, drie minuten... Ja. hoog uit zes minuten, ja. maar dan ben je al bij die late night show. Ja. En ja. dat is het dan. Terwijl je uh, voor HP de tijd echt de tijd kan nemen. Ja, zeker. En dat is ook helemaal waar. Een echt goed interview kan maken. Ja, ja, ja. Dus wat ja. zou je nou? Ja, maar aan de andere kant. Het uh, gaat er toch ook naartoe. Dat mensen, je hebt steeds minder tijd om mensen iets te vertellen. Mm -hmm. Mensen hebben steeds een kortere tijds- of aandachtspannen. Dat zal alleen maar meer, en meer worden. We krijgen zoveel informatie. Dus uh, nieuws items. Het gaat ook steeds sneller We gaan. Steeds, ik ga ja. het ook heel snel. <laughs> ik. zie dat ik nog 13 minuten heb. Dan ga ik heel snel praten. Ik kan heel vertellen nog. Nee. Negen um... heb je nog. Oh negen minuten. Nou dan ga ik nog snel heel praten. Heel veel joh. Nee. Uh, dat kunnen zeker drie televisiereportages Ja, Ja, vier. Vier. Uh... Je moet dat in een steeds korte tijd moet je iets over kunnen brengen aan het publiek. Anders zeppen ze weg of uh, gaan ze anders doen. Dus dat is ook de uitdaging. Dus als jij een interviewtje hebt met die minister... moet het en, en leuk zijn en, uh, en, en moet er moeten goede vragen zitten... en er moet informatie in zitten. Je moet ook nog even kunnen lachen. En hij mag ook nog of zij uh, even wat over, over, over zichzelf... Of maar over, wie bepaalt dat dat zo moet? Jij zegt anders publiek, gaan ze zappen. Het publiek bepaalt dat dat zo moet. Het is ja. een uh, ontwikkeling waar we niet aan kunnen ontkomen. Ja, dat is gewoon de tijd waarin we zitten. Dat gaat ook niet meer anders worden. Worden. En natuurlijk, mensen hebben ook behoefte aan slow tv. Um, maar uh, waarom zou het slecht zijn als jij een goed item... met een goed interviewtje in twee minuten maakt? Ook heel leuk en een uitdaging. Tegelijkertijd, zeg je net, ben je aan, bezig aan het schrijven van een roman. Uh, wil je een documentaire serie over prostitutie gaan maken? Dus jouw hang is juist naar wel iets meer diepgaand ja, nou en, en meer. Ja, zeker. Dat is ook de reden waarom ik, waar, waarom ik zeg: ik wil andere dingen doen dan het Pauwnieuws. Maar het kan niet allebei, Johan. Ja, wel, natuurlijk mij. wel. Want ja. het, uh, nee, maar je, je, in andere programma's uh, heb je meer, heb je, uh, kun je meer tijd hebben um, uh, om dingen neer te zetten. Uh, want jij je zegt nu: waarom wil je TV maken? Want tv is zo kort. Of, of heb je maar zo weinig uh, mm -hmm. tijd om iets. Nou goed, dat geldt voor het Pauwnieuws, maar voor andere programma's, natuurlijk, minder. En als je inderdaad uiteindelijk een praatprogramma kunt maken, dan, dan heb je natuurlijk de uh, uh, yeah, beste best best of, best of everything. World. Ik zit wel eens bij Matthijs van Nieuwkerk af en toe nu aan tafel. Uh, dat vind ik ook heel. Ik vind dat gewoon zo leuk. Live televisie, iemand die wat vertelt, timing, net op het goede moment een goede vraag stellen. Want hoe ingewikkeld is dat? Dat, eigenlijk? dat is heel moeilijk. Tafeldamen zijn. Want je ja, dus, zit daar. God, en... ja. Het is lastig en en Je bent niet de hoofdinterviewer natuurlijk. Want is de hoofdinterviewer. Dus het is een moeilijke rol. Je moet niet te veel zeggen, je ook niet te weinig. Je moet, uh, dus het is best lastig. Je, je probeert natuurlijk bij, bij elk onderwerp uh, iets in je hoofd te hebben van je zegt, nou dat wil ik graag vragen. Maar dat vind ik de uitdaging aan live televisie maken. Die timing, net goede vraag, net aanvoelen wanneer kan je dat vragen. Uh, dat, is, dat is ontzettend leerzaam en heel leuk. En, en voor jezelf, ja, een uitdaging. Dat, dat, dat is wat ik erg, wat mij aantrekt aan tv. En heb je nu wordt op mijn vraag als we het hebben over uh, Philemon Wesselink die de televisie. Bedoel, als we even ja. kijken naar de onderliggende motieven, ja, dat, hè, want daar heb jij natuurlijk nee, dat ook is, over na. Antwoord... Wat is het bij jou? Nou, dat dat. Je, ik snap dat je het allemaal spannend vindt. Nou, ik wil heel graag een goede journalist van... zijn. Ik wil heel graag um, vooral als vrouw, ja, tenminste wat, dat heb ik dan uh, als vrouw, als inderdaad een, een vrouw die ook wel eens afgehangt wordt op de uiterlijk. Wil ik graag inhoudelijk goed zijn en snel zijn en goed kunnen denken, snel kunnen denken... inhoudelijk uh, goede vragen stellen. En dat die kick, die, dat geeft tv mij. Dus waar Filemon uh, ja, nou goed, uh, zich stoerder of zo voelt... Uh, maakt tv voor mij mogelijk dat ik uh, ja, mijn, mezelf ook kan uitdagen... op inhoudelijkheid en scherpte. En dat, dat geeft voor mij de kick... Bewijs wat je eigenlijk net ook al aangaf... toen je het over jouw eerste ontmoeting met uh, Dominique. Dominique Weesie had... Ja. van het schattige meisje met het roze rugzakje. Ja. En dan komt daar toch iemand tevoorschijn. Ja, dat vind ik leuk, ja. Ja, dat, dat, dat haal ik aan, ja, uit de maken. En is ja. dat ook precies waardoor... want je bent al heel lang en dan draag je ook nog eens hoge hakken... en je schijnt er ook een soort voorkeur voor te hebben... om met allerlei onmogelijke mannen te werken. Toch? Het is... zit bijna, je zou bijna. Ja, het klinkt heel, uh, als je het zegt, heel apart natuurlijk. Nou, ik had bij Pound wel, had ik, uh, ik heb twee jaar geen hoge hakken aangehad. Want inderdaad, de meeste mensen lijken dan echt een dwerg. als ik de. Als ik, dan zo ik ging op. daar net ook een trappetje. Is hier een trappetje? Ja. Ik mocht bovenop staan En kon je mee in de ogen kijken. Ehm... <laughs> um, uh, ja, nee, die hakken. Wat, wat vroeg je nou eigenlijk over die hakken? Ik zit helemaal weg te dromen. Ik, ben, nou, ik e heb wel een, een, echt een fetish voor hoge hakken, namelijk. Dus ik zat even te dromen over mijn Louboutin. Maar het ging mij. over die man, hè? Ja, de man. Waarom? Ja, ja, dat je een soort voorkeur lijkt te hebben. Dat je dat ook fijn vindt om met... Om oh, met soort, mannen te werken? Ja, ja, ja, ja. Oh, ja, nee, zeker. Ik, ik vind... Uh, maar heeft ja. dat daar dan ook mee te maken? Dat je juist de hele tijd kan laten zien van je denkt misschien wel dat ik dat schattige meisje ben, maar ondertussen. Oh nee nee nee nee, want ik ben nee, ik ben meer soms een jongetje. Ja, ik ben ook een meisje, maar ik ben ook wel eens een ook een jongetje. Dat zit ook in mij. Dus dat vind ik heel erg dat resoneert zeg maar met uh, werken in een mannelijke omgeving en in de journalistiek werken ook weer gewoon meer mannen dan uh, vrouwen. Zeker bij HAP, bij de tijd waar ik begon was echt een mannenbolwerk, ook van oudere mannen. Uh, bij de pers werkte ook wel wat meer vrouwen, maar ook overwegend toch meer mannen. En ik hou uh, heel erg van die mannelijke energie. Ik hou van mannelijke omgangsvormen. Mannelijke energie is dat anders dan vrouwelijke energie? Ja, dat is, dat is direct. Dat is uh, uh, ja, recht voor zijn raap. Soms ja, en ik hou daar gewoon wel van. Ik hou meer van wat, wat taffer dan niet alles die ingepakt dat subtiele in, gedoe. in strikjes. Niet uh, Ik heb het liever dat je even met elkaar even boos kan zijn en dat het daarna nou weer goed is. <coughs> Dus uh, dat spreekt me aan, daar hou ik van. En ik hou ook van, de vrouwen die in die werelden werken... zijn vaak ook meer, ja... Wat pittiger. Wat pittiger, ja. uh, dat vind ik prettig. Uh, nu, uh, want er spraken verschillende mensen, waaronder ook jouw uh, geliefde en collega, Thijs Zonneveld, journalist, nu bij de NRC zit, ja, toch? Ja, NRC, ja. ja. En um, hij zei van, uh, dat dat in de echt jouw onderwerp ook is, hè? Uh, um, uh, het onrecht dat vrouwen wordt aangedaan, uh, de pornificatie van de samenleving. Nou kennen we dat begrip vooral door uh, Meerte Hilkens, ook oud -collega. een oud-collega van jou, ja die er min of meer aan onderdoor is gegaan... nadat zij dit uh, tentoon heeft gespreid... en het onderwerp uh, op de kaart heeft gezet. Maar wat is het voor jou eigenlijk? Wat, wat... Um, nou, ik weet niet of ze niet aan onderdoor gaan... maar het was, het was moeilijk. Kijk, de, de discussie nu wordt altijd... Ja, twee ze is nu aan. tweede het kamerlid, dus dat gaat allemaal... Het gaat mij heel letter. goed. Ja. Maar um, de discussie wordt altijd teruggebracht op het feit... Uh, als jij uh, daar wat van vindt of uh, daar wat over zegt... dan ben je een fatsoensrakker en een preutse Ruttebel. En dat vind ik dodelijk vermoeiend, want uiteindelijk uh, gaat dan daar de discussie over in plaats van het onderwerp waar je het over wil hebben. Maar wat is het voor jou? Bedoel, uh, wat zie jij om je heen waarvan je vindt daar wil ik wat aan doen? Daar wil ik nou, stelling tegen. Ja, dat, dat, dat is dan een heel breed spectrum. Met prostitutie, uh, dat, dat heeft verschillende aspecten. Ik bedoel, Los van 80 van die vrouwen staat daar uh, niet uit vrijwillig. En dat gebeurt in Nederland, dat vind ik Onvoorstelbaar. Een onvoorstelbare blinde vlek in dit land uh, waarin wij menen van alles te moeten zeggen over mensenrechten in andere landen. En hier op onze Wallen en overal in Nederland worden vrouwen op de meest vreselijke wijze uitgebuit. En wij vormen daar ook nog eens een grote mogelijkheid voor door de legalisering van prostitutie. We zijn een gigantische speel geworden sinds 2000 in de internationale mensenhandel. Is dit onderwerp tot jou gekomen sinds Poont? Nee, daarvoor. Je... Ik heb in mijn studie, ik heb internationale ontwikkelingsstudies ook gestudeerd en ben daarin ook uh, gespecialiseerd in prostitutie. En toen er steeds meer uh, ja me in gaan verdiepen en uh, ja, ik vind dit gewoon een, een wat ik zeg een onvoorstelbare blinde vlek waar ik me gewoon waar ik gewoon niet bij kan dat dit bestaat in nederland hè, Een land wat zo hoog van toren blaast over uh, ja, hoe goed we van alles doen en uh, dat dat vind ik ontzettend pijnlijk en uh, en op wat voor manier kun jij daar iets aan doen meedoen nou uh, nou, ik heb dus niet de illusie dat als ik een documentaire maak dat dat hele probleem opgelost is, en er maar er zijn al veel documentaires. Er zijn veel documentaires over mij, maar die zijn ofwel uh, over het romantische deel van prostitutie of ook heel vaak over prostitutie Oor. in het buitenland. Ouhoer is ja, toch mm -hmm. wel een geromantiseerd beeld van twee vrouwen die eigenlijk een heel erg uh, vreselijke uh, achtergrondverhalen hebben die ook de prostitutie ingeslagen zijn. Maar dat aspect wordt niet naar voren gebracht. Andere documentaires spelen ze toch vaak af in het buitenland. Ik wil graag echt focussen op die rol die Nederland speelt... ook in die internationale nationale mensenhandel. In Moldavië, waar heel veel vrouwen vandaan komen... wordt ontzettend slecht gedacht over, over die rol die Nederland speelt. Nederland moet er echt veel scherper naar gaan kijken... Naar wat, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Wat creëren we hier eigenlijk in het land? En die documentaire serie, die gaat er dus zeker die komen? Gaat er zeker komen. Uh, ja, die gaat er zeker komen. En het wordt de serie. Bij? Daar ben ik in over gesprek. <lacht> <Ja. lacht> ik ben benieuwd. We gaan ongetwijfeld nog veel van je horen, Jo Janneke van den Berg. ook. En die late night, die ga ik jou heel erg gunnen <lacht> vanaf nu. <lacht> en wat komt er op de tegel te staan? Oh ja... Yeah. Dat moet ik nu heel snel opschrijven, of niet? Heel snel. Nou, kijk, nou ik ja, nog één uh... ik, wacht, ik zeg ondertussen gewoon okay. wat hierna op deze zender te horen is. Uh, twee dingen zoals u gewend bent. Uh, Margreet Rijntjes presenteert. Els Hortensius is de gast van Ico Kerk in actie over de wederopbouw van Haiti na de vele rampen. En journalist Roel Jansen is er ook. En Het gaat over het proces tegen de dode vluchtenpiloot Julio Posch. En dan heeft jo de tegel nu beschreven en er staat op. jo je mag het zelf oh, zeggen. Oh, ik mag het zelf zeggen. Alles wat ik weet, weet ik alleen omdat ik lief heb. Dat is een uh, uitspraak van Tolstoy uit Oorlog en Vrede. En ik vind dat een prachtige, allesomvattende uitspraak. Hij is mooi. Dank je wel, jo Vond het leuk om te zijn, bedankt. Oké, okay. um, politie kunnen we nog zien, hè? Aanstaande, zien. Aanstaande vrijdag. 10 uur 3. Laatste aflevering. Laatste aflevering, zes delen. Goed, en dan in januari gaan we allemaal kijken naar Jack Spijkerman samen met Jannuke yes. van den Bergen. Dankjewel. Dank mevrouw van den Bergen. Dit was aflevering 2547. Morgen ontvangen wij actrice Monique Hendricks.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 Dit is Radio 1.